Nick is van, vanavond in handen van Barend van der Lauw. Goed zo, Barend. Nou, en we hebben drie gasten, namelijk Ilse Knippels, Birgit Neven en Wil Hefer. Ilse Knippels en Birgit Neven zijn in het nieuws gekomen vanwege een prachtig nieuw initiatief in de nieuwe erven. Daar gaan we dadelijk uitvoerig over spreken. En. Wilhever, ja. Wilhever is eigenlijk altijd zo'n beetje het nieuws, hè. Uh. Vanwege Cuba-Cuba. Met hem gaan we praten over... Uh, heb je niet een lezing gegeven over José Mart Martí ja. in Cuba? Ja, je spreekt het nog goed uit ook. Nou, ja. <laughs> ja. Hoe zag jij dan dat wij dat hebben? Je hebt je natuurlijk spreken. wel ingelezen. Ja. ja, och jee. Nou. Um, daar willen we ook alles van weten. En uh, nou, daarmee zullen we deze kring wel mooi rondkrijgen. Maar eerst gaan we... De dingetjes die nog meer in het nieuws waren bespreken. Wat was er nog meer in het nieuws, Els? 26 februari en 28 februari zijn er in Gorb en Rovert wandelingen. 26 februari heet volle maanwandeling. 28 februari is een stiltewandeling. wandeling. duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Onderweg wordt er nu dan gepauzeerd om je te bezinnen op concentratie en andere dingen en de volle maan begint om zeven uur hier vlakbij en de andere wat zei ik nou volle maan en die begint om half ja die begint om half acht. om precies de, ja ik denk dat je je daar gewoon kan aanmelden maar anders moet je even www rondje gorlen je, kan je dat lezen Verder vond ik, maar toen was ik ziek dus ik heb dat niet kunnen melden, maar ik dacht misschien is dat wel aardig om daarvoor eens iemand van de gemeente of mensen die daar geweest zijn, ik weet niet wie, uit te nodigen. Dat ging over de werkavond om voor de eerlichting van het verkeer in het centrum van Gorla gingen ze een werkavond houden. Dat is al geweest, want ik heb dat niet kunnen zeggen want toen was ik ziek. Maar ik dacht, is het toch wel leuk om er even in de gaten te houden... om te kijken wat daar nou uitkomt. Mensen konden daar ideeën in brengen enzovoort. En wat ik verder vind, ja, dat is misschien geen nieuwtje. Of is het helemaal geen nieuwtje, maar ik vond het wel heel leuk. Eigenlijk vind ik het ook wel een nieuwtje naar al dat gemoppen. Wil Schuurkes, ons misschien al bekend van de Goorlusten Revues... die heeft toch een mooi ingezonde brief geschreven in Goorlust Belang... om alle mensen die geld hadden staan op de SNS bank en die dat allemaal als een rampscheet hebben weggehaald om die op hun donder te geven dat was nou eens een heel ander geluid dat vond ik toch wel helemaal leuk <lacht> die zei omdat jullie dat allemaal gedaan hebben is nu die bank hè, op zijn gatje gevallen en had je het niet gedaan dan was er nog wel wat te redden geweest dus mensen ga terug en zet je geld je daar geld. weer neer ja, ja. vond ik toch wel leuk dat is ja. iets wat je nooit hoort heeft hij aandelen? No, die o, daar aandelen. Heeft ja, hij had dan ook spaarcentjes. Ja, dat uh, heb uh, ik niet gevraagd. Zijn spaarcentjes, dat schreef hij wel duidelijk Of hij obligaties of aandelen had, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik vond die oproep wel erg leuk. Dat was het. Dan ja, gaat het over de regiobank van Karen van Wezel, hè? Ja, daar, die hebben wij ook, hè. De SNS-bank. Ja, van Karen van ja, daar Wezel. Ja, er zijn er wel twee in Goorlen, hè? Ik weet niet twee, ik weet alleen Kader van Wezel. Ja, er is er nog eentje in het centrum van Goorden. Ik zal het niet weten. is dat? Wat is dat dan? ABN AMRO? Ja, dat is toch geen SNS-bank Ja, er zit ook een SNS-bank. Nou, dat vertel jij volgende keer, maar dat is waar. Heb je die nog nooit gezien? Nee, die hebben ik niet Maar ik vond dat stuk van Wil toch wel heel leuk. Goed. Dat waren jouw nietjes. Eens kijken... Je hebt ook opgepikt dat Ineke van der Brand terugtreedt als uh, raadslid. Ja. Ze is tien jaar uh, voor de Partij van de Arbeid raadslid geweest van, uh, van Goorlen natuurlijk. We praat praten over Goorlen. Uh, na tien jaar vindt ze het uh, welletjes. Als je daar uitvoerig uh, over uh, geïnformeerd wil worden, moet je naar uh, Logpolitiek kijken. Daar heeft Ben Lone een gesprek met Ineke van der Brand. Uh, ja, uit dat gesprek wat, wat mij, uh, wat mij uh, vooral trof was... ...dat zij uh, op de vraag wat, wat moet Golen doen... ...welke samenwerking moet ze aangaan met welke gemeente... Da ...daarvan zei ze, ho ho daar zeg ik niks van... ...daar heb ik in de raad ook uh, nooit wat van gezegd... ...want als dat onderwerp aan de orde kwam... Dan, ...dan ging ik op de publieke tribune zitten... ...want zij is ambtenaar van de gemeente ja. Alphen Gaam... Ja. Dus, ...dus dan wilde ze geen enkele belangenverstrengeling... ...maar zelfs op de vraag... Nou goed, maar wat is het standpunt van de Partij van de Arbeid? Wilden ze geen antwoord geven? Vraag dat maar aan Guus van der Put. Uh, dus het is dus een zeer, zeer strikte scheiding van... van uh, tafel en bed. Tafel en bed. <laughs> van van uh, belangen en, en uh, uh, ja, je politieke werk. Ja. Nou ja, verder heb ik geloof ik weinig uh, gezien bij het doorbladeren van de kranten. gebeurt niet zoveel, hè? Maar jullie hebben misschien wel uh, allerlei uh, dingen gezien in de krant. Goals, Nieuws, heb je, is daar iets uh, opgevallen? Ja, wat ons is opgevallen is dat uh, gisteren Gerben de Knecht zijn laatste veldrijwedstrijd had. En Gerben komt natuurlijk bij ons uit de buurt. En uh, na uh, 17 jaar uh, op hoog niveau uh, te sporten is hij daar uh, mee gestopt. En uh, ja, dat vonden we toch wel uh, leuk om te zien. Gerben de Knecht, veldrijden. Ja. ja. Mm -hmm. Is dat... Uh, Iets dergelijks als wat, wat die Marianne Vos doet, uh, ja. waar je helemaal onder, uh, ja. onder de modder zit als je, ja. als je ja. op het eind van het parcours ja. bent. Er stond vandaag een stuk in Brabans Dagblad ook. Uh, oh ja. over, uh, en die komt uit uh, de Nieuwe Erven. Ja. ja. En zijn hmm. jullie wezen kijken naar die wedstrijd? Die niet, maar daar bij het, nationaal, was het uh, Nederlands Kampioenschap, uh, de Beekse Bergen, daar zijn we, ben ik wel geweest. Ja, ja. ja. Ja. ik geloof dat uh, Irene Wust ook zo'n beetje bij jullie in de buurt woont hè? ja Klots. ja de, spot. Spot. Succes, sport wonen uh, Sport de ouders, uh, ouders. Ja. Ja. ouders. ouders. Ja. want zij zelf woont geloof ik in Heerenveen hè? ja dacht ja. het wel ja, ja, ja en ze is, dus is enorm succesvol hè, de laatste tijd ja, ja ah, zeer ja, ja. vierde vierde medaille hier, in ja. of hier nog hè. Ja. Ja. Ja. Ja. De burgemeester was er zelfs voor op Schiphol. Ja. Ja. ja, de gemeente Golen uh, houdt dat goed bij. Die doet dat heel netjes. Je leest ingezonde brieven in, de, in het Brabants Dagblad, waar, waar, waar uh, Tilburgs gemeentebestuur uh, gekapiteld wordt. En, uh, daar daar uh, lees je dus brieven van gemeente Tilburg. Je zou toch verdorie iedereen wust en, en uh, nooit horen we wat van jullie. Uh, wat is dat toch? Wat is dat over een miserige? Benepen boel daar op dat stadhuis in de gemeente. Ja, ja Tilburg beschouwt Irene Wust dus ook wel een als beetje als. als, als nee, nee, nee, als Tilburgse. Want daar oh, is natuurlijk. De, vanwege die zaal die is Nee, vanwege de Irene Wustbaan. De wustbaan, wustbaan nou ja, dan, die die ja. helemaal dus door de gemeente Tilburg is gebouwd ja. en de naam gegeven aan Irene Wust. Tilburg beschouwt iedereen Wustels als, als van Van Tilburg. Hè? Ja, ze ja, nou ja, dus is het niet. Klopt. Nee. Maar dus ze is zei, het niet. Nee, ze is het niet. Ze heeft wel een baan nee, gekregen, nee, maar ze dat is, is weer wat niet. anders. Ja. Ja. Nee, is het niet. Dus de burgemeester op maandag in de spits naar Schiphol. Ja. Ik kwam dinsdag overgaan, maar er was niemand. Jeetje. Ja. <laughs> wil, dat vind ik Wil, doe jij ook mee met wat was er in het nieuws? Nou, dan wil ik iets uh, laten uh, zeggen over wat er in de volkgrans van afgelopen zaterdag stond. ...over de vader van de mogelijke of de koningin van Nederland. Zijn vriend en uh, baas op het ministerie in Argentinië. Daar is een interview mee geweest en die schrijft daar iets in... ...wat meteen een prelude is, uh, denk ik, op, uh, op Cuba. Hij zegt, uh, u moet begrijpen dat we hier niet in Europa zijn. In Latijns-Amerika hebben we te maken met inferieure culturen... ...die van de Zwarte en de Indianen. De blanken, de afstammelingen van de Europeanen, hebben een superieure cultuur. Zij hebben de leiding in de industrie, in de politiek en in het leger. Ze hebben meer capaciteiten, ze zijn intelligenter en dus rijker. De Indianen en Zwarten lopen cultureel gezien duizend jaar achter. Ze moeten leren hoe ze zich moeten ontwikkelen in het leven. Je ziet in Cuba, maar ook in landen als Venezuela en Nicaragua... wat er gebeurt als je dit soort mensen de macht geeft dan krijg je samenlevingen met een heel laag niveau. Het klinkt niet erg politiek correct, hè? Nee, nee dat is dus zeer opmerkelijk. En dat is uh, de, de man die op de bres staat uh, voor Zorgieta, dus uh, belooft nog wat uh, de komende tijd. Ja, oh, dat was me niet zo duidelijk, maar die staat op de bres voor Zorgieta. Ja, ja, ja dat is ja, zijn vriend. Zijn vriend. Ja. vriend. Zijn vriend, en die ja. is geïnterviewd in het kader van, uh, de enerzijds de, teining, de problematiek ja. uh, die speelt in Argentinië, maar natuurlijk anderzijds tegen het licht van het feit dat uh, hij toch de vader is van uh, de vrouw die hier koningin gaat worden. Ja, niet zo'n frisse Tietel denkbeelden koningin, dus. Tietel, ja. Ja. Niet zo'n frisse denkbeelden. Maar nee. uh, zijn er dan indianen en zwarten uit het vliegtuig gegooid? Uh, nee, maar het, het <laughs> bewijst, hoe over, ik ook nooit bewijst hoe over uh, zwarte en indianen, het, zeg maar over de autochtone bevolking van Latijns-Amerika wordt gedacht. Het is nog steeds het, uh, het heftige koloniale standpunt waarbij wij, de westerlingen, alles zouden weten. En zij dom en achterlijk zouden zijn. En juist daarover ging mijn verhaal in Cuba. Oh ja, Japan. goed, dus dat maar was mag ja, je prelude. We gaan eerst naar, goed, maar we gaan eerst naar uh, de nieuwe erven. Ja, vind ik wel. Naar wilse Knippels, horen. Birgit Neven. Ja. Zijn jullie uh, echte nieuwe ervenaren, of hoe moet je dat zeggen? Uh, nee, jullie zijn waarschijnlijk ja. ook geïmporteerd, hè? Ja. Ik, Wat, uh, vertel eens iets over... Nou, uh, Birgit Neven als die eens begint. Ja. Ik ben in uh, 87 in Goorlekomen komen wonen. En uh, in 98 uh, naar de nieuwe erven verhuisd. Uh -huh. En dat die huizen zijn gebouwd in 1995. Dus dat is de tijd dat de wijk uh, er woont. Want toen is Ilse al meteen een ik van de eerste bewoners. Ja. Ja. Ja. En uh, nou, het bevalt uh, heel goed, heel fijne wijk. Uh, we wonen aan de Schietberg en dat is recht tegenover de sportvelden. En wij hebben dus de, het nieuws over de velden wat daarmee zou gebeuren op voet gevolgd. Dat zou wel ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, nauwlettend gevolgd. nauwlettend gevolgd. Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen dat het overgrote deel toch heel blij was dat uh, de sportvelden blijven liggen. Dat kan ik oh, ja. me voorstellen. Ja. Mm. En in dat jaar was ook met de verkiezingsuitslag had het CDA een grote uh, winst bij ons in de wijk. Want die waren eigenlijk de enigen die uh, echt goed voorbehoud van uh, de sportvelden op deze locatie waren. Mm -hmm. ja. um, en wat zo fijn is, is dat het een hele grote uh, speelruimte is voor kinderen uit de buurt. Dus het is heel fijn voor kinderrijke gezinnen om daar uh, gewoon uh, te spelen. Het geeft ruimte. Het geeft ook wat overlast af en toe. Met uh, uh, het licht en het uh, uh, uh, feestgedruis van, uh, van de hockeyclub. Mm -hmm. maar, uh, oh ja, die maken veel gebouw? Die kunnen er wat van. Die houden die van een feestje, van. Ja. Mm -hmm. ja. ja. Maar uh, voor de rest is dat een uh, heerlijke wijk... Ja, afgesloten wijk. Hè? Het zit echt... Ja, het is wel zo'n mooi landje, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Hè? Kinderrijke gezinnen en er, er zou nog haast een school gebouwd zijn daar. Ja, en dat op vinden, dat vinden terrein... jullie jammer dat dat niet doorgaat? Nee, dat vind ik niet jammer. Nee? Dat nee. vind je niet jammer, waarom niet? Nou, kijk, zelf ben ik, uh, zijn mijn kinderen zijn al wat ouder. Um, maar uh, het is een hele rare locatie om op die hoek daar een school te bouwen, want het is een, uh, een moeilijke kruising. Dus het is zeer ja. onlogisch nou, om daar ja. met al die kleine kinderen uh, daarover te moeten steken. En het is al een moeilijke kruising gewoon uh, voor normaal verkeer. En om daar zoveel uh, jeugd overheen te laten gaan, dat lijkt me echt... Uh, ja, nou, het, nou, dus was het was het toch een rare raar... plaats geweest. Ja, zo, Als zo, dat heel raar. Ja, Ilse Knippels aan het woord. Het, het feit dat ze uh, de verhuizing van, uh, van de sportvelden naar Riel doen... ...was omdat die sportvelden uit een jasje zouden groeien. Sportclubs. En dan nou ga je uh, velden gebruiken om er een school neer te zetten. Dus, uh, hè? Nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat zou een stukje je van die grond daar. Ja, maar dat schoolplan uh, dat, was toch nog gehandhaafd is, ook nadat uh, die verhuizing van de velden niet door zou gaan. Dan zou er toch sowieso een school gebouwd worden. Ja, dan, namelijk, maar dat slaat dan natuurlijk de, de helemaal De nou, chameleon, de chameleon ja. zou daar op het sportveld ja. gestaan hebben. Ja, achter de wissel had ik. Ja, ook, achter de wissel, ja. Ja, ja. ja, ja. Maar goed, dat gaat ten koste van een veld van de... Uh, de vertel van de eens, land. jij bent ja. de, de eerste bewoner van, van de Nieuwe Erven? Klopt. een van de eerste. De allereerste? Ja. Nou, niet de allereerste. Nee, ik denk, um, even kijken, de, de Schietberg was denk ik de ene laatste straat, geloof ik, die opgeleverd werd. En de Kruipwillig was de laatste straat, dacht ik, destijds. Mm -hmm. Ja, en, en ik jij komt uit School met... of uit Tilburg of weet ik waar Nee, vanuit. nee, nee. Ik kom uh, niet uit Tilburg en ook niet uit Schoren. Maar ik woon er met heel veel plezier. Ja. <laughs> dat ja. Dat hebben. Hebben. ja, dat moeten we dat hebben. Moeten we dat moeten Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En je wilt er nooit meer zeker? Nee. In ieder geval verlopen. Nee. Nee. <laughs> nee. Ik Goed, denk ik. jullie hebben met z'n tweeën een initiatief genomen. Ja. ja. Wie gaat daarover vertellen? Nee. Allebei. Nou, eh, ja. um, drie jaar geleden uh, hoorde ik van, um, van mijn vriendin... die woonde in Unenhout... Um, dat ze daar gingen organiseren Unenhout aan de kook. En um, ik heb me dat eens dus aangehoord aan de telefoon. En ik vond het eigenlijk een ontzettend leuk idee. Hè? Koken voor elkaar. En uh, niet weten waar je gaat eten. Mensen ontmoeten. En um, ik dacht eigenlijk... God dat zou, zou ook wel wat voor goorlen zijn. En... Um, toen ja. heb ik iemand aangesproken in, in de Nieuwe Erven. Um, misschien had u zin om dat uh, te gaan organiseren. Want in Unnout uh, uh, wordt dat georganiseerd door wijnhandelaren... Uh, die daar ook uh, wijn neerzetten. Er zit natuurlijk wel iets commercieels aan. Dus, ja. Hè? ja, wacht. Maar we hebben, ja. we hebben natuurlijk dat artikel kunnen lezen... in ja. een belang. Ja. Toch moeten we niet uh, veronderstellen dat dat de luisteraar het al, allemaal al weet. Al. Al weet. Oh. Uh, we moeten nee. dat niet bekend veronderstellen. Dus ja. eventjes uh, rustig vanaf het begin... U de nood aan de kook. Ja. Wat was dat dan eigenlijk? Um, de, de, de, ja, dat was een, een, een activiteit waar mensen um, zich konden opgeven om te gaan um, koken uh, voor elkaar en eten met elkaar. Dus je, het bestaat uh, uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Uh, als je meedoet moet je een van de gangen gaan uh, maken... En je gaat dat uh, de resterende gangen bij uh, andere bewoners uh, eten. Dus je, je, je krijgt zelf uh, vier gasten aan tafel. En je gaat ze uh, op, uh, op, een andere, op andere, twee andere adressen eten. Ja, zo, zo deed het in En hebben jullie dat, ja, zo, dat zo, overgenomen, hier, uh, hier, zo overgenomen? Zo overgenomen gaat hier. Voor, gebeurt het ook zo. Ja. Uh, voor, voor mensen in de nieuwe erven? Ja. ja. En we hebben gekozen voor de nieuwe erven omdat we... Uh, het leuk vinden om wat meer uh, samenhang in de buurt uh, te krijgen. Wat meer mensen te leren kennen. Het is, uh, wat ik al eerder zei, een afgesloten wijk. Hè? Dus het is heel uh, ja. strak uh, ingediend. Mm -hmm. En uh, ja, zo kom je met uh, onbekende mensen aan tafel te zitten. Uh, verrassend. Je krijgt ook gasten aan tafel die je niet kent. Mogelijk. Huh? Want dat is uh, natuurlijk uh, onbekend. En uh, ja, dat is een mogelijkheid om gewoon op een ontspannen manier gezellig... Uh, Samen wat te eten. Weer eens wat anders als een straatbarbecue. las straat ik. Maar zijn er straatbarbecues geweest in, in de Nieuwe Erven? Ja. <lacht> ja. Uh... Vorig jaar hebben ja. wij ook uh, samen met de andere uh, een andere buurvrouw een straatbarbecue georganiseerd. Ja. Mm -hmm. Voor de schietberg. En dat ging? Ja, dat was hartstikke leuk. Bijna iedereen was er. Dat ja. was hartstikke leuk. Maar je moet dat niet ieder jaar doen. Nee, dat nee. denk ik ook. Nee. De, de eerste keer is geweest 15 jaar geleden. Nou. 15 jaar nou, later, straatbarbecue, ja, dan is de helft al gewisseld van alle huizen. Dus, um, en of andere straten het doen, ja, ik weet het niet. Um, nee, nee, nee maar jullie, jullie initiatief gaat over ja, door, hele wijk. de hele wijk heen, ja. hè? dat is geen straatbarbecue. En maar hoeveel ja. huizen zijn dat? 280, Ja. 280. Ja, 280, ja. 280, 280. adressen, ja. Ja. 280 en adressen. hebben jullie die allemaal apart benaderd met een brief in de bus of telefoontjes ja. of weet ik wat? Nee, mensen hebben allemaal een brief uh, gekregen. Uh, en um, daar staat alles op uitgelicht. En we hebben zelfs een website uh, gemaakt. Oh, zodat mensen dat nog eens uh, kunnen nakijken. Even ja, zeg het maar. nieuwe ervennl Koren-nieuwe-erven. .nl. Dat, dat, ja, natuurlijk. Altijd .nl. Ja. Um, dat, is, uh, dat is de website en daar kun je je aanmelden voor uh, ja. deelname. Ja, en wij noemen het Verrassend Tafelen. Dat is uh, ja. de, de titel die we meegegeven hebben. Omdat de nadruk ligt op het samen tafelen. Ja. En dat het verrassend is van wie krijg je aan tafel. Wat krijg je te eten. Waar ga je eten. Ja, dat soort uh, ja. Maar hoe doen jullie dat? Even een heel klein praktisch ja. vraagje. Je ja. hebt je voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Ja. Iedereen maakt iets. Niet, je hoeft niet alle drie die gerechten nee, te maken. Nee, je maakt één maar, maar hoe sleep je die gerechten dan rond? Ja. Nee, die sleep je niet rond. Oh. Die, die, die mensen maken dat op een, op een woonadres. Ja. Een van de gerechten. Um, even kijken, hoe kunnen we dat beste. Um, nou, je krijgt kijk, je ik ze in. Je, ik zeg maar wat. Je schrijft je in ja. en je krijgt van ons uh, twee weken van tevoren te horen. Wat, welke gang dat je moet maken. En ja. um, de dag dat het is, krijg je een brief of bericht. waar dat je je eerste gang gaat nuttigen. En dus jij weet, jij krijgt Els bijvoorbeeld uh, het hoofdgerecht, en Wil krijgt het voorgerecht, en Ben heeft het nagerecht. Nou, dan krijg je allemaal te horen wat je zelf moet maken. Ja. En je krijgt op de dag, oké, okay, het voorgerecht, we gaan naar, naar Wil toe, want die maakt het voorgerecht. Oh, je gaat in drie verschillende huizen eten? drie verschillende huizen eten, ja. ja. En je loopt dus tussendoor van het ene adres naar het andere adres. Ah, Oh, en dan niet. zit je net ergens gezellig de keuvelen na het voorgerecht. Ja. En dan moet ja. je ja. weer weer bekeken. Ja. Ja. Oh, het is een carousel. <laughs> het is uh, een carousel, <laughs> ja. ja. ja. Oh, ja. ja. En uh, wie dan houdt dan het, het, het menu genoemd. in de gaten dat het een beetje bij elkaar hoort? Of dondert dat niet? Nee. Nou, we, <laughs> hebben, we hebben wel wat tijden afgesproken. Het uh, begint om kwart over zes, dan start het voorgerecht. We hebben een uur vooruit getrokken. Dus um, op die dag zelf hoor je waar je, je startadres uh, uh, is... En uh, uh, maar goed, daar, daar eet je je voorgerecht, daar krijg je een uur voor. Om, um, half, uh, of om kwart over zeven wandel je naar het volgende adres, krijgt iedereen een kwartier tijd voor. Daar start je om uh, half acht met het uh, hoofdgerecht. Uh, overigens krijg je elke keer na het eten een envelop waar je dan... Weer naar het volgende Hoofdgerecht is groente, Aha, aardappelen, vlees. Dus dat blijft vlees. verrassen. <laughs> ja, dat blijft mag... voor iedereen een verrassing. Ja? Ja. Je weet het niet. Ja. Weet het nee, niet. Weet het niet. Nee, iedereen niet. mag zelf kiezen wat hij ja. klaarmaakt. Dat is ja. vrij. We ja. hebben natuurlijk wel bepaalde dieet- of uh, voorkeurrestricties. Uh, nee, maar het uh, voorgerecht is soep. Het uh, uh, ja. hoofdgerecht is groente, aardappelen, vlees. Ja, uh, na uh, <laughs> Nagerecht is pudding. Ja. Of yoghurt. Ja. Zo, dat is een ja. maaltijd? Ja. Ja, ja? ja, ja, ja. ja. Ja, Ben, je kan beginnen. In de en, en, en hoe groot ja. is het gezelschap? Hoeveel moet ik koken? Ja, we zitten met zessen zes aan tafel dan. Met je met zit zes, met zessen zes, ja. aan tafel. Ja, dus maximaal zes. Dus dat is ook de overzien. Ja, dat is ook leuk. Dan ja. heb je nog een beetje praat. Ja. Als er dus ja. een hele grote meute is, dan ja. kom Nee, kom maar kom niet iedereen heeft ook ruimte toe. om dat te ontvangen en om dat klaar te maken. Dus het is maximaal zes. Ja, en dat kan, uh, kan zoveel worden als, uh, als mensen zich inschrijven. Ja. Want dan roleert dat gewoon? Ja. Nou, dat. ja, dan hebben we zoveel hmm. adressen waar tegelijk dan gegeten wordt. Ja, ja. ja, ja. ja. En jullie coördineren dat? Ja, dus we wij hebben... maken een schema, dat is eigenlijk al gemaakt. Maar is het is... al op gang? Ja, ja, ja? ja, we krijgen daar een melding al binnen. Ja. Ja. Oh, ja. En we krijgen heel veel enthousiaste reacties. Ja, door... oh, wat leuk. Ja. Ja. Ja. En jullie doen het, het zeker op mensen... zaterdagavond of op vrijdagavond? Ja. 6 april. Anders Zaterdag. Het voorgerecht niet zo lang duren voor de rest erachteraan. <laughs> het is alleen <iedereen> weer weer. <laughs> en hebben jullie ook iets bepaald uh, over uh, ja, hoe duur het uh, uh, moet of mag zijn? Nee, het gaat met uh, gesloten uh, beurs. Ja. Dus degene die uh, het eten maakt. Die heeft daar de kosten van. En dan het volgende gerecht eet je op een ander. Dus mm -hmm. dat is dan uh, verdeeld. Ja. Dus het is met gesloten beurs. En we hebben wel uh, dat we uh, na de drie gerechten hebben de afsluiting bij de wissel. Dus dan hebben we daar nog een koffie met en een borrel na om met z'n allen, iedereen, al, iedereen die meent, evalueren. Mee doet, even, even napraten. Napraten. Ja, na na na nou, dat ja, maakt wel gezellig, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, ja. En dan hoor je gelijk te te de doen. eerste reacties, ja. enthousiast of mopperig. Ja. Van die heeft het aan laten branden. Ja. ja. ja. ja. Maar de wissel, ja. is het de wissel in, uh, een, een, een buurthuis? Het is gewoon ja. een Spartan. Ja. Ja. En dat zit tegenover hè, dus ja. dat is uh, denk ik, allemaal... Ja. Een ja. zaadje waar, waar, waar, nou ja, hoeveel, 30, 40 mensen in kunnen, zoiets? Nou, ik denk wel meer. De De toch bag, wel? Ja. ja, daar kunnen we wel meer in, ja. Ah, ja. Ja. Ja. ja. Hoeveel mensen verwacht je nu op dit uh, gebeuren? Daar hebben we geen idee van. Nee. <laughs> het is ook een nieuw, um, we merken wel, sommige mensen vinden het best wel spannend om, uh, om hier aan mee te doen... Uh, we hebben ook nog wel wat vragen gekregen, ja. maar we hebben ze geprobeerd om op de website te beantwoorden. Ja, interessante vragen die wij niet stellen. Laat eens horen wat, uh, wat voor vragen... Nou, bijvoorbeeld, uh, ik ben alleen en ik wil toch graag uh, meedoen, maar ik vind het vervelend om alleen ergens uh, aan een vreemd adres aan te bellen. Oh. Um, <coughs> mag ik iemand anders uit, uit een andere wijk uh, meenemen? Hmm. Prima. Ja. Als het kok- en eetadres maar in de nieuwe erven ligt. Ja. Is de veronderstelling dat het stellen zijn dan telkens? Nou, je, dat hoeft niet. Maar nee. um, uh, we hebben wel gezegd dat per adres um, mag je maar met maximaal twee personen inschrijven. Hmm. En, um... Ja, dat je niet met vier kinderen aankomt. Nee, dan dat je lijkt dat. me ook geen klap aan dan. Hè? Nou ja, goed. Het, dan zou het anders zijn. maar Kinderen gaan honden uitgestoten. Hoe gaat het? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Even. Ja, zeg ja, toch maar weet. wat ik vind. Nee, dat, dat vind ik heel goed. Of dan brengt iemand zo'n klein kind mee. Of weet ik wat. De hele nee, zit moet dan een beetje gezellig kwetsen zijn. Ja. Ja. Oh, ja. Dat is ook heel moeilijk organiseren. Hè? Want als, dan heb je de, kom, je moet de een met drie en de andere met vier. Uh, ja. Ja. Zo is het makkelijker organiseren. Hebben jullie je een of ander doel uh, geformuleerd? Nee, het gaat... Uh, wat we zeiden, het is gezelligheid. Het is een andere manier om mensen te leren kennen. En een beetje... Nou ja, wat, de wijk wat, uh, wat meer leven zo... Uh, te geven, je wat je elkaar wat kent. Uh, het is een ja. dode wijk en, en daar kan... Ah. Wat, wat, <laughs> Ik zeg dat verkeerd, hè? Er kan wel wat leven in komen. <laughs> kan er kan absoluut leven in komen, want daar, uh, daar zijn we voor. Maar je merkt wel, als je kinderen hebt in de wijk, dan kom je elkaar natuurlijk veel makkelijker tegen. Zeker. Als je zelf uit de kinderen bent uh, langzaamaan, dan, ja, dan is dat wat minder. Mm -hmm. En dat is gewoon een leuke manier om elkaar uh, tegen te komen. En hoe gaat dat dan? Kijk, jullie hebben nou, ik zal het maar zeggen, mm -hmm. over een maand komt de eerste clubpen, clubjes bij elkaar. Die mm -hmm. eten lekker. En wat is dan het vervolg? daar is nog geen vervolg afgesproken maar we hebben uh, er wel echt voor gekozen om een uh, algemene website uh, uh, te maken dus hè, hij heet ook Goorle Nieuwe Erven um, om het later ook voor andere zaken te kunnen gebruiken ja. Ja. je kan ja. me ook voorstellen dat je zoiets eens in de vier maanden doet bijvoorbeeld ja nee. Nee. Dus dat lijkt me een beetje veel nee. maar we weten, je weet niet wat eruit groeit nee. Nee. en waarom, waarom lijkt je dat veel? Stel nou dat mensen er gezellig vinden om eens in de vier avonden op een vrijdagavond... Eens in de vier maanden op een... Gezellig met elkaar te eten? Ja, dat zou kunnen, maar dan moeten we dat dan even... Dan de, de in de bijeenkomst ja. uit de wissel komen nou, of zo. Ja, misschien, ja. ja. Met jullie idee om de anonimiteit in de buurt het, euh, op te lossen, te bevorderen, mensen elkaar... Beter leren kennen. Ja, en gewoon ook gezellig. Sociale organisatie. Nou, nou is, ja, is, gezellig. Is het gezellig? En gezellig. spannend. Om um, um, um dit... Uh, ja, ja, nou in het kader van de politieke belangstelling voor burenhulp en ja. burenzorg hè, is het ja. wel goed als je weet wie er in je buurt woont. Ja. Of dat überhaupt uh, belangrijk? is. WMO, is dat iets wat we, waar jullie aan denken? Of, uh... <laughs> nou, goed, ja, goed. Het is bekend dat dit soort uh, uh, activiteiten steeds meer gaan ja. plaatsvinden, ja. omdat... Uh, ja, er steeds meer van de burger zelf verwacht wordt natuurlijk. Mm -hmm. ja, ja, de zorg wordt afgebouwd en uh, mensen moeten wat meer oog krijgen voor elkaar. Maar we willen daar niet voor opzitten, omdat nee. voor onze instantie is het gezelligheid. Nee, gezelligheid. Maar ik realiseer me wel dat, um, dat als je meer samenhang in de wijk hebt, dat je dat, dat soort initiatieven uh, verder uitgebouwd kunnen gaan worden. Ja. En ja. Gesprekken ja, die vinden er volop plaats. Door je op je een goed gesprek. Door de... uh, Heb je daar uh, verwachtingen van? Uh, van uh... Dat er goede gesprekken gaan ontstaan? In instantie is het heel veilig. Hè? Als je aan tafel zit, uh, uh, zal het eerst zijn waar, waar woon jij en waar woon jij. Ja, en, uh, ja. uh, um, God, uh, wat krijgen we te eten. En, uh, ja, het, het zal heel veilig uh, zijn. Mm -hmm. En uh, nou ja, Dat moet ook, uh, denk ik, uh, de mm -hmm. eerste keer. Ja. En dat natafelen, daar, kan, daar kun je natuurlijk wat... Uh, Dieper op ingaan, hè? van ja. hoe hebben we dat ervaren? Vonden we het leuk? Dan ga je leiden bijvoorbeeld zo'n gesprek. Nou weet dat... ik niet of ik dat ga leiden. Nee. Dat uh, uh, Ik ga me. Ja, dat. Dat niet, dan moet ja, de huid vooral goed Ja, dat komt wel boven water, denk ja. ik. Ja. Ja, ja. ja. ja dan kun je gewoon op zijn beloop laten verwachten. Ik denk het wel. Dat, dat gaat allemaal spontaan wel. Uh. Ja, ik ja. denk dat mensen die hierop inschrijven ook wel uh, daarover. Ja, die staan er in eerste instantie voor open. Ja, ja die zijn wel we gemotiveerd bepaalde... om er iets van te maken, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Anders dan doe je dan niet. Ja, anders doe je niet mee. Ja. ja, dat is. Uh, dus maar en hopen natuurlijk dat zal we... ik de vraag stellen: van, uh, hoe, is het, uh, hoe is het geweest die avond? Ja, ja. zeker. Ja. Als er maar niet te veel mensen in de wijk wonen die denken dat ze niet goed genoeg kunnen koken. Nou, we hebben wel in de, ja, in de, in de klas nee? op de website gezet dat je geen uh, culinair. Uh, Nee, ik bedoel, als, als je het kunt, moet je het zeker niet nalaten. Maar als je het niet kunt, laat je ze weerhouden om daar niet aan mee te doen. Kijk, we hopen niet dat iemand een pizza serveert. Eerlijk gezegd. Maar ook dat, als dat gebeurt... Als maar warm is, Als het maar het dan dood is. Maar goed, als het gebeurt, ja, dan, dan is het zo. Ja, het ja, maar dat is ook wel weer grappig. Ja, het gaat Dat je van allerlei dingen ja, tegemoet kunt zien. Dat maakt het wel spannend. Ja. Hè? Maar ja. ik denk dat de meesten er wel gewoon iets van willen maken. Ik denk het wel. Ja, ja maar dat denk ik Dat is niet de, de doelstelling, daar waar bijvoorbeeld u uh, aan de kook, dat wel meer de nadruk had op het culinaire stuk. Nou, en dat... Even voornamelijk Berkel en Schot. Oh, die Berkel en Schot. Dit... Uh, uh, uh, ja, een bokaal. Ja, een bokaal. bokaal. Ja. Wie ja. het mooiste kan serveren en het beste kan koken, oh, ja. die krijgt de bokaal. Ja. Mm -hmm. Oh, dat lijkt nou, me dat... al iets minder leuk. Ja, dat, dat is voor ons niet. Uh, nee, nee. Dat zou wij ook wij niet. willen dus de gezelligheid. Uh, ja. en samen zijn. Uh, ja. Dat was ons doel. Ja, met, ja nee. Daar lijkt me ook niks aan met die bokkaal. Nou, ik, ik denk nee. dat het heel zinvol is. wil Berkel en Schot niet beledigen. Nee. Maar het lijkt mij niet leuk. Nee. Ja. En ik las in Tilburg, zei ik net. En nou, weet ik weer precies wat ik mm -hmm. daarover las. Ik weet niet of het in de Racehof was. Maar daar, een paar weken geleden, las ik dat. Daar is ook zo'n initiatief. Maar mm daar gaat het ook een beetje om. Uh, mensen op te sporen die een beetje eenzaam zijn of een beetje krakkemikkig of oh ja. ik wat. En daar zit dus meer uh, regelmaat in. Ja. Daarom vroeg ik dat ook samen zeggen. Dan, dan kan je eens in de veertien dagen ergens ja. eten of zoiets. Mm -hmm. mm -hmm. Maar ja, dat is een dat is andere insteek. Ja, ja er zijn ook andere initiatieven. Want ja. ik, ik, ik ken ook uh, het koken voor elkaar. Iemand die uh, alleen is en, en toch voor, hè, gewend is om. om uh, uh, voor meerdere personen te koken, koken, dat je daar kunt afhalen hè, tegen betaling. Ja, uh, ja maar, dat is ook. Er ja, zijn ook wijken waar dat georganiseerd wordt. Ja, ja. ja dus het is van alles te beleven hè, ja. op ja. eetgebied. Ja. Nou, ja. ja, eten verbindt natuurlijk wel. Ja. En, uh, en het is ook gezellig, want als je gewoon met elkaar wilt vreemd, noem ik stel, je hebt er, ja. en je komt bij elkaar op de koffie, dan weet je de eerste kwartier ook niet waar je moet zijn. Nee. En als je zitten... Dat de... is veilig. Lekker je hebt zitten te uh, doen ja. ja. ja. Smeken. dat is wel gezellig. Ja. Zou leuk. u daar meedoen als u zo'n uitnodiging krijgt? Ik denk het wel. ja. Zou ik wel doen. Ja, staat ook wel open voor nieuwe Ik ja. vind het ja. wel grappig. Ja. Nou, het is, het is <laughs> natuurlijk ook al altijd... Je leeft, je leeft vaak <laughs> erg anoniem in buurten, vind ik. Mm -hmm. En de, bijvoorbeeld, ik word helemaal al... En dan is het wel een interessant initiatief om dat eens open te breken in een, in een ander soortige sfeer. Mm -hmm. Dus in die zin, op zo'n avond waarin je wisselt en op het eind dat is evalueert. Ik denk dat het een heel goed idee is om, afhankelijk van wat het animo is, om dat te entameren. Ik denk dat het heel zinvol is. Ja, mm -hmm. nou ja, ik, ik zou. Ik, misschien deze vorm nog wel. Het is van. Dit weekend had ik toevallig weer uh, de groep waar we drie, vier keer per jaar mee bij elkaar komen, vrienden van voren. Mm -hmm. Die vertelde over, over een dochter dat die in een woongroep uh, leefde. Toen mm -hmm. hebben we wat over uh, woongroepen zitten, zitten filosoferen. Mm -hmm. Dat schijnt ook uh, enorm populair te zijn als je op, op uh, de website kijkt, op internet. In de grote steden bijvoorbeeld, er zijn allerlei woongroepen. Maar uh, ik dacht dat de dat volgende dag dacht maar. ik, uh, ja. daar zou ik toch uh, niet tegen kunnen. Maar, maar dit is een hele lichte vorm van, van, van dingen samen doen. Dat, dat, je, dat je met elkaar, dat je, ja goed, je blijft je eigen huis, je blijft op jezelf. Maar, maar dat je zo van tijd tot tijd wat mensen ontvangt of, of gaat, gaat eten met, met een groep, ja. is, is een vorm die, die, die, die wel te doen is. Ja, ik zou nooit in een woon. ik dacht dat het een beetje uit was. Nee, nee, het, doet, het is er, er nog in. wel. Ja. Nou, kennelijk. Okay. Mm -hmm. Zullen we ja. dan nu naar een muziekje gaan? Wat Goed, uh, we zullen jullie nog eens een keer uitnodigen als, uh, ja, als het, het gedraaid is. is. Als het geweest is, dat ja. we erop kunnen terugkijken. <laughs> ja. Want, ja, ja. want nu Leuk. kijken we er alleen maar op vooruit. Willen ja. jullie dan nog wel een keer... Uh... Ja, natuurlijk. Oké, okay. okay. afgesproken. Dat ik ja. Ja. Muziekje. Ik heb een muziekje uitgezocht omdat excuses zijn aangeboden in Ierland... ...en al die arme vrouwen die in de Magdalene Laundries ja. hebben ja. gewerkt. Ja. Ja. En dan heb ik dat muziekje uit meegebracht. Magdalenen? Magdalene, zeggen ze geloof ik. Magdalene Sisters. A laundry hè, het gaat over die wasdingen. Ja ja. Ik ja. ja. hoor nog niks, ah, ja. Ik heb toen die in de Voor 17 jaar ben scrubbing dit washboard ever since the fella starting in after me My mother, poor soul, didn't know what to do The cannon said, child, there's a place for you Now I'm serving my time at the Magdalene Laundry I'm towing the line at the Magdalene Laundry There's girls from the country Girls from the town, their bony white elbows going up and down. The Reverend Mother, as she glides through the place, a tight little smile on the side of her face, she's running the show at the Magdalene Laundry. She's got nowhere to go but the Magdalene Laundry. Don't you let me, don't you let me, won't you let me wash away the stain? I'm pushing out to learn in them cassocks and stoves I'm scrubbing long johns for these holy joes But we know where they've been when they're not saving souls What the red wine split, what the smooth hand pulled squeezing it out at the Magdalene Laundry We're scrubbing it out at the Magdalene Laundry Oh Lord, won't you let me, don't you let me Won't you let me wash away the stain? Lord, Won't you let me wash away the stain? On Sunday afternoon, when the Lord's at rest, it's off to the prom. Watch the waves roll by. We're chewing on our toffees, hear the seagulls squawk. There go the maggies, the children talk. Through their faces, they stare at the Magdalene Laundry.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 ...naar Cuba. Hoeveelste was het alweer? Heb je ik, het geteld? Nou, ik denk dat ik intussen een jaar een keer of twaalf ah. daar naartoe ben geweest. Ja. En nu was het twee jaar geleden, dus het was wel interessant om te zien wat er veranderd was. Maar het is de derde keer dat ik daar deelneem aan een conferentie... ...waarin het werk van José Martí, zoals je dat al noemde in het begin, centraal staat. En uh, dat is nog altijd een zeer inspirerende vrijheidsvechter... Uh, maar je hebt daar gesproken op die ja, conferentie? Ja, ja, ja, ja, ja. Mm. het is een conferentie over het evenwicht in de wereld. Dat is het thema. En die bestaat uit een aantal plenaire sessies. En daarnaast in een aantal uh, zijactiviteiten. Zij, uh, waarbij uh, bepaalde thematieken aan de orde worden gesteld. Dus uh, na een plenaire zitting verspreidt dat zich door het gebouw. Het is in het gebouw. Waar ook de parlementszittingen zijn, dus uh, waar Castro uh, goed thuis is en aan huis is. Uh, was hij er ook bij? Uh, nee, hij was er drie jaar geleden wel bij. Ja, hij liet ja. wel, en voorafgaande aan deze, ik, uh, deze conferentie, was er wel een, een videoboodschap van hem. Hij is daar nou bij betrokken? Van Raoul of van, nee, nee, van de grote man? van, van Fidel. Mm -hmm. Nee, maar Raoul zat op dat moment, want dat was wel interessant. Die zat op dat moment in Chili, omdat er een nieuwe organisatie is opgericht. De Organisatie voor Caribische en Latijns-Amerikaanse Landen. En uh, opmerkelijk genoeg is uh, Cuba daarvan, de, de, is de president tot, tot de president. En de centrale figuur in die organisatie voorlopig uh, benoemd. Um, wat, een, wat opmerkelijk is, omdat uh, die hele organisatie een soort tegendruk uh, voor het noorden wil gaan uh, betekenen. En wat bedoel je met het noorden? Het noorden, Noord -Amer Amerika, Vreemde de Verenigde Staten. Staten, die uh, Latijns-Amerika altijd als hun achtertuin. Je leest hier, het eerste citaat wat ik las over het vriendje van Zorgeta, daar vind je het uitvoerig terug, over de achterstelling van de Latijns-Amerikaanse Burger. Hè, die, uh... Maar dus uh, Raúl was in Chili en uh, Fidel die gaf een uh, videoboodschap? Ja. Van ja. hoeveel uur? Nee, dat is maar heel kort. Hoe oh, kort dat Fidel. Nee, kijk, oh, de, de meeste meest, als ze het over Cuba hebben, dan denkt iedereen dat is Castro en dus communisme. Maar er wordt al te makkelijk vergeten dat de, inspirerende, de inspiratie van de revolutie uh, voort is gekomen uit Martí. Martí is in feite de geestelijke vader van Fidel Castro. En hij heeft in zijn verdediging. Destijds na de mislukte aanval op de Moncada kazerne, waarmee de aanzet tot, uh, tot de latere revolutie is gegeven, daar ook gezegd dat Martí zijn intellectuele uh, inspirator ja, is. maar dat weet eigenlijk Cubaan, neem ik aan. Dat weet eigenlijk Cubaan. In Zuid-Amerika is dat wat verder uh, verspreid, die kennis daarover. Het is interessant om die figuur verder uh, te, te zien, hoe, uh, wat er voor een man is geweest, uh, hoe hij buiten Cuba actief is geweest, lange tijd zelfs vanuit de Verenigde Staten in New York. Heeft hij, zelfs vanuit New York, daar heeft hij de laatste 15 jaar voordat hij sneuvelde in de strijd tegen de Spanjaarden in 1895 gewoond, geleefd en gewerkt. Um, en veel, veel van zijn leven loopt parallel met dat van Fidel Castro. met het belangrijkste van, van Martí, en daar zit het in de naam in, dat het een... Je zou ook een bevloken humanist is geweest. Je zou bijna een soort kruising van, uh, van Karl Marx en uh, kunnen kunnen oh ja. noemen. Uh, iemand die, uh, die opkwam voor de eigenheid van, van Amir. Zeg maar Wil, ik kan me voorstellen dat, uh, dat je bijvoorbeeld uh, hier in, in Gool... of in Tilburg of in Amsterdam van mijn part... Uh, iets zou vertellen over José Marti. Maar uh, is het niet een beetje water naar de zee dragen wat jij doet... dat jij daar op Cuba iets gaat vertellen over, over Marti? Ja, hier willen ze dat niks van horen. Ja, zeg. Maar, maar, maar wat, wat, heb jij, wat, heb jij, wat kun jij daar vertellen uh, wat, wat zij nog niet weten... Nou, wat ik kan vertellen... Ik kan, ik kan de, de, de opvattingen zoals die van, van, vanuit Cuba naar Europa gekeken... kan ik worden, enigszins nuanceren. Maar mijn verhaal was in feite... Dit keer, de eerste keer heb ik daar gesproken over de problematiek waar wij nu in zitten. Maar dan praat je over zes jaar geleden. Over hegemonie en harmonie. Eigenlijk over de, het feit dat de, de economische... de, de grote ondernemingen min of meer de rest van de wereld afhankelijk hebben gemaakt van hun besluiten. Ja. En als je de bankcrisis ziet en je ziet hoe dat, hoe dat hele samenspel in elkaar zit... die economische conglomeraten, hoe dat verbonden is met banken... met ondernemingen, maar ook met media... Uh, dan, dan, uh, heb je zes jaar geleden verteld? Ja, ja, ja. Maar nu zitten wij dus middenin. Dit keer heb ik gesproken en het was een thema wat ik opgepakt heb in Cuba over de caliban. De caliban is het anagram van cannibaal. En dat refereert dus, vandaar dat ik refereerde naar dat uh, stuk van de vriend van Zorgieta. Uh, de naam komt voor het eerst voor in uh, de storm van Shakespeare. Wat gezien wordt als zijn laatste stuk waar het gaat, de, de, het dualisme, zeg maar, tussen Prospero en Caliban. Prospero is het type van de westerling, om het maar kort te zeggen, die het weet. En de Caliban is de stommerik, de, de onnozelaar, die uh, geen enkele, uh, die niet fatsoenlijk kan spreken, die geen goede gewoontes heeft en die eerst moet, zich moet aanpassen aan onze standaard... voordat hij gesprekspartner kan worden. Nou, dat thema, dat, is, dat, dat heeft zich als het ware gezet als... De, de, de oorspronkelijke Latijns-Amerikaanse bewoner, zoals die eh, door, de, door de Spanjaarden en door de Portugezen... als het ware eh, het, geloof, het westerse geloof is bijgebracht. En anderzijds eh, de, de, de taal zijn taal heeft moeten eh, een andere taal heeft moeten leren en een eigen cultuur, gewoond is een taal volkomen naar de achtergrond zijn gedreven. Nou, dat was zeg maar de aanleiding om erover te spreken. Twee... Maar had Marti over Shakespeare geschreven? Over... Nee, Marti heeft wel over Shakespeare ja. geschreven. Ja, die kende, hij kende dit allemaal. Hij kende ook Marx. Hij heeft ook een, bij de dood van Marx een uitvoerig stuk geschreven. Marti was eigenlijk... Twee dingen zijn voor Marti om daar iets van te weten interessant. Het was een dichter en het was een publicist. Hij heeft veel kranten opgericht. Hij heeft veel kranten geschreven. En omdat hij dichter was, is het altijd in een... In een bevlogen taal, in een, in een plastische taal. Waardoor die 19e eeuwse taal van hem nog altijd goed leesbaar is. Maar, maar nog eens een keer, uh, je gaat daar over Martie spreken. En uh, is de reactie uh, van, van die mensen, goh, dat wisten we eigenlijk nog niet. Nee, nee, uh, nee, nee. Of, of ik... hoe zet je wat voetnoten bij, bij Martie? Hoe moet ik dat nou zien? Nou, het de, denken van Martie is de aanleiding. <coughs> bij Martie gaat het... Om een humanitaire samenleving tot stand te brengen. Hmm. Hoe ligt je een gemeenschap in? Hoe ligt je een ja. samenleving in? Nou, het project van de revolutie, dat is dan waar ik het eigenlijk over heb. Je overleggen. borduurt voort op Marti eigenlijk? Je borduurt voort op Marti waarin het gaat gelijkwaardigheid van man en vrouw, uh, geen discriminatie op basis van kleur. Uh, basis voor uh, elementen in een samenleving: goed onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is de optiek. Maar die zegt, is een van de, van de belangrijke slogans... die daar ook gebruikt worden is altijd... met z'n allen, ten behoeve van iedereen. Uh, en naar vermogen doen wat noodzakelijk is. Dat zijn als het ware de belangrijke uitgangspunten. Mm -hmm. En daar vlecht zich dan dat hele denken en werk om. Maar mm -hmm. dat is als het ware het, het, het fundament van zijn inspiratie. Nou ja. En dat groeit eigenlijk, zoals het hier vertaald werd... naar een vorm van ecosocialisme, zou je kunnen zeggen. Een ecosocialisme omdat, uh, hoe ga je met, met, met je leefomgeving om? Ja. Uh, en zoals ik in mijn boek geschreven heb, tot elkaar voordeel, dat wij erfgenamen en erflaters zijn. Mm -hmm. uh, wij zijn, tenminste in onze wereld zijn wij bezig om het erfgoed wat wij in feite moeten nalaten ons, aan onze kinderen, een beetje op te maken, te verbruiken. Is het al in het Spaans vertaald, het boek? <laughs> Nee, maar er zijn dus stukken vertaald. Hè, maar nee, maar, mijn verhaal was en, in het, en het Spaans. Boek over Cuba. Je hebt ook een boek over Cuba geschreven. Is dat niet uh, vertaald in het Spaans? En uh, willen ze dat niet op Cuba uitgeven, Wil? Dat is, dat is een heel ingewikkeld, maar dat is een heel ander type vraag. Uh, ik heb daar wel over gesproken. En, uh, een vertaald uh, deel van het eerste hoofdstuk ligt inderdaad daar. Om eens te kijken. Ik weet het niet. Maar nee? het is een heel ander project in, mijn bo in dat boek... Daar heb ik wel, denk ik, en dat was wel interessant om dat nu na een paar jaar weer terug te zien, een correcte versie neergeschreven van wat daar speelt. De problemen die er spelen over de, het generatieconflict, over het effect van twee, twee muntsoorten in één land, wat dat, wat dat inhoudt. Mm -hmm. uh, over, over de problematiek rond uh, denken over vrijheid, als je het hebt over, uh, over onafhankelijke bibliotheken en verboden boeken. En dat is iets wat je nog steeds terug ziet. Een van de figuren die nu... Uh, voor het eerst Cuba uit mocht... is, is uh, Joanny Sanchez. De blogster die uh, jaren geleden... Mm -hmm. een webblog uh, begonnen is. En die tot... Uh, dus na de, de, tot voor de nieuwe... Uh, regelingen waarbij... Cubanen vrijelijk land... kunnen uitreizen en terug kunnen komen. Uh, voor het eerst het land uit mocht. Maar dat wordt... zeg maar van officiële... Zijde, wordt daar zeer negatief naar gekeken. Oh ja. Zij vinden dat, hè, dat, is, dat is altijd het, het vervelende. Je kunt Cuba niet loszien van, van, van, van, van de relatie tot uh, de Verenigde, Nati of, eh, Verenigde, Verenigde Staten. Staten... en hoe de Verenigde Staten telkens op Cuba reageert. Ja. En, dat, dat blijft erin zitten. Dus in dit geval wordt zij ook snel afgeschilderd... als een, een spreekbaars van... Uh, van uh, ...van imperialistische standpunten, zoals het dan heet. Hmm. Wat denk je dat er gebeurt in Cuba als echt dat vrije reizen helemaal op stroom komt? Nou, dat vrije, dat, er is een grote vorm van vrijheid in Cuba wat denken betreft. Dat lijkt misschien eh, vreemd als je zegt, maar die is er. Um, het, ik denk ook, iedereen vraagt, wat gaat er nou gebeuren als de Castro's weg zijn? Ik denk, en dan kom je terug bij die Martí... Dat zit zo in de, in de opvoeding en in de scholing ingebakken. Uh, en dan, heeft het, dan gaat het met name over de ethische vorming. Hoe ga je met elkaar om? Welk respect heb je tot elkaar? Zou je het onderwijssysteem ook enigszins moeten kennen? Hoe uh, leerlingen niet aan normen voldoen? Hoe de ouders daarop worden aangesproken? En hoe, als het ware, uh, dat, dat niet in lijn gaat met wat een school beoogt... En uh, dat niet uh, in overeenstemming is met respectvol gedrag. Hoe daar uh, scholen op, specifieke scholen op zitten, waar dat, waar dat op een andere manier wordt mm. bijgebracht. Um, maar dat is, het, dat is het grote erfgoed, het geestelijke erfgoed, wat in die kinderen wordt ingeplant. En na die vorming, als je de, de, de, de, de, de universiteit belandt, wordt dat kritische denken anders, maar je zult nooit. Die vorming weg kunnen poetsen. Bijna hetzelfde. Zoals ja, ja, ja onze... dat, dat, dat noem je kritisch denken. Ja, nou ja, op de universiteit. Nee, studenten nou ja, die, die opleiding nee, hebben gehad. Nou ja, ja, maar iedereen ja. zit niet op de universiteit. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook maar een klein deel van de bevolking. Dus daarom denk ik, wat denk, je dat, denk jij dat dat zo zeg maar onderhand, in de genen zit die... Ja, die, dat denk ik dat wel. Dat mensen ja, ja. Niet, ja. Op, niet gaan... Ja, maar dat zit er dus al in vanaf... Ja, maar het zit er in dus vanaf, ja. ja, vanaf eind 19e eeuw. Uh, ik vraag het ook omdat... Ja, ik zag een, uh, een televisie van Pekel daar in, uh, in Trouw vanavond. Er is een programma geweest, kennelijk, een interview met, met, met, met Castro, Fidel Castro met Geren. Een Amerikaanse film. Ja, Amerikaanse film met Geren. Met wie? Gere. Geren. Is er nou, dus dus vrijdag of zaterdag nacht. Ja, ja, is dat geweest, ja. En, en uh, nou, hij zegt het was een heel interessante uh, rolprint, uh, want, want hij is heel close met, uh, met Fidel en, en uh, je ziet hem in situaties waar je hem anders nooit ziet. En, maar uh, ja, het is volkomen kritiekloos en uh, ja, bijvoorbeeld uh, Castro zegt op een gegeven moment uh, ja, dat, dat, dat niet uh, alles goed is gegaan. En dan, dan uh, uh, verzuimt hij om, om te vragen, uh, noem eens een aantal dingen die niet goed zijn gegaan. Dus, dus dat laat hij zitten. Uh, en, en ja, dat, dat vindt die uh, pikkelder dus, die, die ja. criticus vindt dat heel slecht. Dat dat had er dan uh, ook in moeten zitten, maar het is volkomen kritiekloos, zei hij. Maar hij geeft wel toe, je krijgt wel een Castro te zien die, die, die je nooit anders uh, zult zien. Nou, ik heb het niet volledig gezien, ik heb het van het belangrijkste deel gezien. Um, het is een hele open film in de zin, die film die kon gestopt worden kon, elk moment, kon Castro besluiten om, er, om ja, ermee te stoppen, hij heeft niet het, gedaan. dat heeft hij niet gedaan mm -hmm. het is op een hele aparte manier opgenomen, in het begin denk je je ziet een, je ziet een man die, die niet meer goed bij zijn hoofd is uh, zoals hij in beeld wordt gebracht die, die het uh, niet meer allemaal op een rijtje heeft maar door, doordat het gaandeweg uh, die, die, die, die uitzending en um, die documentaire, vind ik dat je wel achterkomt hoe coherent dat denken van hem in elkaar zit. Uh, het punt is dat hij, kijk, dingen die niet goed zijn gegaan... onze samenleving zijn ook een hele hoop dingen niet goed gegaan, natuurlijk. Hè. Uh, alleen wij kijken, wij willen altijd negatieve op een ander zien... en we willen eerder het positieve bij ons zien. Oh, wat ik veel, ja, ja. veel interessanter of belangrijker ja. vond eigenlijk, en waar het niet ja. doorvraag... dat is, hij vraagt naar de figuur van Hubert Matos... En Matos was een van de commandanten in de tijd van de aanzetten tot 1959, 59 de bevrijding van het, het, het slagen van de revolutie. Die uh, zeker op instigatie van, van Fidel Castro is opgepakt en, en uh, 28 jaar heeft vastgezeten. En die daar een Dat beeld... vraagt hij wel naar dus? Hij vraagt daarnaar, maar hij vraagt daar niet op door. Ah. Uh, Castro die schildert er meteen af als een uh, verrader, een landverrader waar hij het verder niet over wil hebben. Uh, maar hij refereert verder niet naar die, naar die, uh, auto, naar die biografie van, van, van Matos... waarin hij beschrijft hoe zijn uh, gevangenisleven en, geweest is. Hoe die intimidatie in elkaar heeft gezeten. Dus daar had hij... Dat was interessanter geweest als hij daar nu eens wat verder op had doorgevraagd. Want je kunt wel zeggen... Ja, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat is een verrader. Zoals je hier kunt zeggen... Bush, die liquideren we, want dat is een terrorist. Maar daar weet je nog niks mee. Nee. Hè? Je weet... Je weet niet waarom, wat ermee gebeurd is en, en, en hoe, die, hoe die internering heeft plaatsgevonden, et cetera, et cetera. Maar het geeft een, in, een interessant beeld van, van, uh, van Fidel Castro. Tien jaar geleden, nu is de hele oude man, hij is uh, in de periode dat ik er was, uh, nog geen keer verschenen. Dus als hij nu in de, in de parlementsvergadering is ja. gekomen, ja. ja, omdat nou er verkiezingen waren. Ja. Want iedereen denkt, in Cuba is geen democratie. Natuurlijk is de democratie, dat is een heel getrapt verkiezingssysteem. Daar worden de provinciale afgevaardigen gekozen. En er wordt het nationale parlement gekozen. En, en daar, kun je, daar kun je voor kandideren. En ik denk, en dat is eigenlijk altijd de reden waarom ik Cuba interessant vind, om door onze ogen is naar die samenleving te kijken, maar ook door de ogen van die samenleving naar onze ja. samenleving. Want wij kunnen daar toch een hele hoop van leren. Dat congres, hè? Uh, heeft dat uh, tot tot uh, bepaalde conclusies geleid zijn er uh, dingen gepubliceerd uh, van, uh, nou, of resoluties of weet ik wat, wat uh, van dit zijn de resultaten van het congres nee daar gaat het niet om, het gaat niet om resoluties en dergelijke het wordt alles wat er gezegd is elke toespraak, elke, elke voordracht, dat wordt samengevat in de memorias dus het wordt allemaal het verslag van die van die uh, conferentie dat, uh, dat ligt vast in, uh, dat, kon, dat kun je op internet later volgen, maar dat ligt ook vast in, uh, in dvd's, uh, alle toespraken, et cetera, et cetera. Uh, maar in feite gaat het meer om uitwisseling van gedachten, waar, waar zou het met deze wereld heen hoe, moeten gaan, waar... ...waar loopt het fout... Dat het is een internationaal gezelschap... ...dat daar bij elkaar Het komt. is een internationaal gezelschap... ...maar de, de nadruk ligt toch wel <coughs> op, uh, op Latijns-Amerika... ...daar ja. zijn, zijn Europeanen. Uh, een, belangrijke, een belangrijke... Maar zegt, in, een, als mag, ...een belangrijke... ...een belangrijke Europeaan in dit gezelschap... ...is uh, François Houtard... ...die is socioloog en theoloog... Uh, ...hoogleraar in Leuven... ...die zich met name met de Latijns-Amerikaanse... ...bevrijdingsproblematiek bezighoudt. En... Dat zijn, dat zijn boeiende figuren. Figuren die ook zeer indrukwekkende toespraken. Zoals ik al Lulu noemde. Dat is bijzonder om naar zo'n man te luisteren. Hoe dat die president oh, is geworden. Ja. Lulu. de, de oud-president oud van, van, van Brazilië. Chavez was er ook nog steeds, of was hij alweer. Nee, die lag. Ja, ja, ja, het was kort dit. Ja, dat is hier ook ja. veel minder bekend. De dag waarop ik vertrok, 28 januari, stond een halve pagina grote foto van Chavez in El Pais, de Spaanse krant. Maar het is dus een gechargeerde foto geweest. Dus een foto geweest die niet van Chavez was. Dat maakte niet alleen in Cuba ook op dat congres veel indruk... omdat enerzijds de privacy van een, van, van een patiënt wordt geschaad zonder dat hij gevraagd is of dat zomaar gepubliceerd kan worden. Anderzijds is het een foute foto met een verkeerd commentaar. El Pais doet daar wel een rectificatie op... maar dat is mosterd na de maaltijd... In feite illustreerde dat voor hen, eh, niet alleen voor, maar voor heel Latijns-Amerika, hoe de westerse media omgaan met wat zij zien als nieuws. Hier is die foto, wat ik begrepen heb, nauwelijks of niet in de publiciteit gekomen, is ook nauwelijks over geschreven. Hij heeft zich denk ik niet laten fotograferen. Nee, maar El Pais publiceert op 28 ja, januari ja, ja. een grote foto. Ja. Iedereen wil weten hoe het met Chavez is, die publiceert die foto. Dat zou Chavez ja. zijn, liggend aan het infuus. Uh, maar in de, in uh, als je iets mankeert, dan ga je naar Cuba, de gezondheid, de, de, de, de technologie is daar zo, zo yeah. ver nee, aan nee, tot... nee, nee, daar moet je twee dingen bij zetten. Uh, de, de kennis is, is volledig aanwezig. Waar het aan ontbreekt, is de technologische mogelijkheden. En je ziet dat, dat het medisch technisch arsenaal in onze wereld snel evolueert, snel groeit. En daar blijven zij achter. Dat geeft grote problemen. Dus, waarom, waarom is hij dan naar Cuba, naar Havana gegaan? Ja. Uh, nou dat ja, kijk, enerzijds omdat er verschil is natuurlijk in, in, in ziekenhuizen uh, en hij, zal, hij krijgt daar een zeer speciale behandeling, maar er is natuurlijk wel de kennis aanwezig en in de topziekenhuizen is wel de mogelijkheid de tot de, de, en de behandeling ja. en de apparatuur aanwezig. Zou dat niet niet zijn? Dan zal Venezuela daar wel verzorgen met ja, het geld ja. wat ze hebben. Ze simpel is natuurlijk. Mm. Maar het is interessant dat zowel Castro als Chavez, dat zijn geen mensen die het land uitvluchten naar Amerika... voor zich te laten behandelen. Die laten zich daar behandelen. En uh, Castro leeft nog. Chavez die zal het moeten afwachten, want het ziet er toch aanzienlijk ernstiger uit... zijn toestand. Maar uh, in ieder geval is uh, dus het toch een, een, denk een, een behoorlijke medische prestatie ja. verleend... Om een Goed, dat was leeftijd. eventjes een zijspoortje. Wanneer de volgende reis naar Cuba... Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee, nee. Ga je nou nooit eens een keer de volgende keer om lekker aan het strand te liggen? Nee, als ik naar Cuba ga ga ik niet om het strand. Nee, nee die stad is altijd... Ik vind daarvan steeds een inspirerende stad. Nou ja, om stad om dan. Ja, ja. Nee, maar dat doe ik wel. Ja, lijkt mij een interessante stad. Het is een boeiende stad. Het is uh, een, denk ik een unieke stad in de wereld. Ja, Goed, wij gaan eruit. We zijn aan het uh, eind van de Goldse kringen. Ilse Knippels, Birgit Neven, Wilhever. Jullie alle drie bedankt voor jullie optreden in deze kring. Barend voor je technische assistentie. Dit was het. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.